Ja, wat jij wilt, is dus dat ik dat ik meer uh, ermee om leren gaan dat ik niet meer uh, op straat herkend word. En dat vind ik gewoon nog steeds wel uh, heel moeilijk. Ik heb nog wel heel vaak dat ik dan uh, over straat loop en dat ik dan gewoon ook mensen zelf handtekeningen ga geven, ook als ze daar niet om vragen. Laat ik bij het begin beginnen. Als je in dit vak niet heel graag wilt, heb je namelijk geen schijnvakant. Het is een lange weg. Veel zenuwen kost, veel tijd kost, ook geld kost, ik zeg het erg bewust, want je moet heel graag willen. Daar gaat het om. Het is een lange weg, een lange weg, het is een lange weg, een lange weg. Goed, dit is, is ook een hele weg. Nee, het is anders bij jou. Jij hebt geen... geen hoe zeg je dat? Geen... geen vreet me maar op! Het hoge woord moet maar eens uit. Het is ronduit saai wat jij doet. Maar het publiek vreet het. Wat wij willen laten zien is... Jullie zijn stoer? Hé, hey, dat zijn wij ook. Uit je hoor. Dit dienblad met een houten lepel en dit, dit ben ik ook als ik op een oude pan sla. <applacht> oh Ernie, wat een geluid! Heb je dat helemaal zelf bedacht? Kunnen we het krijgen zoals dat het hebben willen. Ja. <tiedat> weet je wat jou is het grote vanaf de kereld dus te zijn, maar jij kan niet aan het spel rijden. Nee, dus... Yeah. だから<スタッフ> Voel je dat? Ja, wel lekker ja. Ja, he? ja absoluut. <tie> Het zou goed zijn wanneer wij vanuit een ivoren toren de meuten de basisbeginselen van de beschaving zouden bijbrengen. <tie> Wij jullie een spiegel voorhouden. Louter daarom. Maar mooi dat jullie straks willen zeggen. Het was om te lachen, maar ze hebben me ook aan het denken gezet wekkende treurigheid zeg. Moet u dat nou toch zien? Ja, vooral niet te moeilijk. Juist wel. Het moet juist wel allemaal weer moeilijk. De meute houdt nou eenmaal niet van Ivo. Het is nog veel erger. Ze zien het verschil met plastic niet. Ja, vooral niet te moeilijk. Wij hebben cultuur gedragen. Wij hebben cultuur door van een klassieke kronee. Wij waren het, die de levens van vele mensen inhoud gaven. Zo! Pizza. Dat publiek dat hield van ons! Ja. Om je heen. Ach, waar zijn we in godsnaam mee bezig? Als men begint bij het beleidster van de house muziek, dan zal men op een gegeven moment moeite gaan krijgen met bidden. Men zal ook op een gegeven moment niet meer naar de kerk mee willen gaan met hun ouders. Je ziet veel dat ze. De haar taal scheren ze worden eigenlijk van God afgesneden. Omdat ze zich laten arresteren, eigenlijk. door de house muziek, wat van Satan zelf is. Ik voor jullie uit. We heb er helemaal niets voor terug. Niemand mag elkaar in het vak, maar iedereen heeft elkaar wel nodig. Zo werkt dat. Zo schijnt Zo Weet je niet wat dat betekent? Niemand mag elkaar in het vak, maar iedereen heeft elkaar aanhouden. Zo weet ik. Zo zwaar. Dit is een heel lange tijd. Bedankt Op het moment ontzettend fout bij komt staan, een foute klootzak dus! ontzettend fout bij komt zijn. staan en pff, staan en, op, op, op, ontzettend fout bij komt staan. Ik zou zeggen, ik zie hier iemand staan.